Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... wil dat meer mensen tijd uittrekken om voor hulpbehoevende familieleden te zorgen. Zo kan de zorg betaalbaar blijven, zei hij bij Pauw en Witteman. Het kabinet wil de komende jaren een miljard euro bezuinigen op de oudere zorg... en taken overdragen aan de gemeente. Oudere organisaties zijn bang dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. Maar volgens Van Rijn is dat te voorkomen als familieleden meer gaan doen... Hij zegt dat er al veel mantelzorgers zijn, maar die moeten niet opgeven... als blijkt dat er ook professionele zorg beschikbaar is. Verder wil Van Rijn dat gemeenten en mantelzorgers vaker overleggen... om af te stemmen wie wat kan doen. In Noord-Ierland is het gisteravond weer onrustig geweest... na twee dagen van betrekkelijke rust. Betogers gooiden stenen, brandbommen en verfbommetjes naar de politie... die waterkanonnen inzetten en met rubber kogels schoot om de groepen te verjagen... Betogers blokkeerden straten in Belfast en staken een dubbeldekker in brand. Alle maand zijn er bijna dagelijks pro-Britse betogingen in Noord-Ierland... naar aanleiding van het besluit om alleen nog op feestdagen... de Britse vlag te hijzen op het stadhuis van Belfast. Het Amerikaanse leger in Afghanistan draagt zijn taken al in het voorjaar over aan het Afghaanse leger. Dat is een paar maanden eerder dan gepland zei president Obama na een ontmoeting met de Afghaanse president Karzai in het Witte Huis. De 66.000 Amerikaanse militairen krijgen ondersteunende taken totdat ze vertrekken. Als alles goed gaat, kunnen ze in 2014 naar huis. President Karzai zei na de ontmoeting met Obama dat hij blij is met de vooruitgang in zijn land. Hij bedankte de VS voor de inzet van het leger en sprak zijn respect uit voor de omgekomen militairen.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 Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Woord. En daarin kunt u weer verder gaan luisteren... naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. In dit uur een aflevering van Chimek's Nachts. Rob De Nijs in een bijdrage van de RVU, inmiddels opgegaan in de NTR. Martin Chimek is in gesprek met de zanger die afgelopen december zijn 70ste verjaardag vierde. Op zondag 13 januari, dat is morgen, is er smiddags in Carré een concert in het kader van dit heugelijke feit. Met onder meer Henk Hofstede, Spinvis, het Hamelenkoor, Jan Sibelink en Jan Rot. In 2008 was Martin Schimek in zijn zilveren reismicrofoon winnende programma Chimek s'nachts in gesprek met Rob de Nijs. Over onder meer autisme en de gevolgen van een dergelijke ontwikkelingsstoornis voor het hele gezin. Maar natuurlijk ook over het vak, het imago, vooroordelen en de toen zojuist verschenen cd Rob de Nijs chansons. Martin Schimek heet u van harte welkom.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 Ze gaan uit, omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant, omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant, omdat papa hem centen geeft. En nu onze gast van vannacht. De, macht, de, macht. de nuttelozen. Van de nacht, kom, dans met mij. Vriendin, kom hier, kom hier, vriendin. Nee, blijf. Kom, dans met mij. Laat ons dansen lijf aan lijf. Ze braken zonder ziekte te zijn, ze braken nacht. En zonder pijn, ze nemen zich bedroefd in acht. De nuttelozen van de nacht, breil zonder ze pijn. Ze nemen zich bedroefd in acht. De nuttelozen van de nacht.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 de laatste zacht, ze was acht dat begrijpt u nooit de nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, wordt in een laatste grap. En dan het allerlaatste glas. De laatste dans, de laatste stap laatste verdriet. De laatste klacht. De nutteloze van de nacht. Kom. Kom. Kom huilen met mij. Vriendin, kom hier. Vriendin, kom hier. Vooruit, kom hier. Nee, nee, blijf. Blijf. Kom. Kom, kom huilen met mij. Laat ons... ...huilen lijf aan lijf. De nuttelozen van de nacht. nu onze gast, Rob de Nijs. Kom verder. Dag <laughs> meneer Nijs. De Nijs, moet ik zeggen. De Nijs. De, Nijs. De, Nijs, ja. de Nijs. Kom maar zitten, dat is voor mijn emotie. Want uh, wij hebben elkaar ooit al gezien. Dat weet je, of weet je natuurlijk niet. Nee. Dat kan ook niet, want ik zat in de zaal. Aha. En uh, ik was uh, toen bij Sito en Marijke Hoving. Dat was in 1971, ja. bij Tingle Tangle. Tingle Tangle. En uh, ja, toen, dat was een soort cabaret. Uh, ik had mm -hmm. daar ook een soort uh, rol van een cabaretier, maar ik zong vooral. En, ja. uh, dat was ook wat ik verstond, want, want ik verstond. Toen nog minder dan nu, maar, maar, maar eh, toen is Zonk, ik articuleerde zo goed... dat ik het beter verstond dan die twee golffings. Ja, Sito nou, was natuurlijk uh, enorm rap, uh, rat van tong. Ja. En, uh, overigens, ik heb Sito nog gesproken, uh, drie dagen geleden. Ja. Hij was uh, met Marijke, het gaat ze hartstikke goed. Hoe, uh, hoe oud zijn ze inmiddels? Nou, uh, behoorlijk, uh, even denken hoor... Uh, ja, hij is altijd een soort van tijdloos geweest voor mij. Ja. En hij was toen natuurlijk een stuk ouder dan ik. Dat zal ja. het ongetwijfeld nog steeds zijn. Ja. Uh, ik denk dat hij toch in de tachtig is. In de tachtig, ja. ja. Misschien wel iemand om te uitnodigen, bedenk ik nu. Want oh, ik... absoluut. Ja, dat gaan we doen. Uh, Cito en Marijke uh, Hoving, uh, als ze luisteren nou, dan uh, misschien luisteren ze. Want ze volgen nog altijd, denk ik. Hè? ja. Sito uh, Cito is ook geweest op mijn, uh, mijn uh, uh, avond in Carré met Metropol ja. En heeft me daarna ook gesproken. Was heel enthousiast. Ik heb altijd het gevoel dat hij een soort mentor zich ook voelde zelf. Hè? Ja. En uh, dat ook uitdroeg altijd. Ja. En uh, ja, ik... Iets, een compliment van zo'n man, uh, dat neem ik echt wel serieus. Dat ja. is voor mij heel belangrijk. Ja, nou, van mij uh, krijgt hij ook meteen een compliment. Maar ja, wie ben ik? Uh, Rob de Nijs, chansons, uh, prachtig, prachtig, gefeliciteerd. Um, uh, CD, wanneer is die uitgekomen? Een, um, een week of vijf geleden. Vijf geleden, ja. ja Loopt dat een beetje? Dat loopt heel goed. heel goed. En dat is echt niet vanzelfsprekend bij platen van mij. Ja, ja. Ik zeg nog altijd platen ook, hè? Ja? Ja, zegt u ja. platen. Ik zeg dat ook wel eens. Ja. Terwijl dat gewoon, natuurlijk al lang niet... volhouden. Dat gaat al lang niet meer over platen. Maar um, uh, dat blijft hangen, platen. Uh, goed, uh, ik begon niet voor niks met, met breil. Ja. Want toen ik dat hoorde... toen dacht ik, hij hey, schek. Ja, hij is gek, hij is gek. Want dat, je hebt zo'n prachtige cd maakt. He. En als laatste noemer zingt hij Breil in het Nederlands... in vertaling van Ernst van Altena. Ja, de vertaler. In de vertaler. Maar Breil heeft dat ook uh, dat denk ik. gezongen. Ja. En, uh, ja, en dat is dus eigenlijk... Of bent hij dus, wat mij betreft... Uh, en held, hè, dat hij die, dat die zegt: Ik kan het aan, ik zing het net zo goed, of ik zing het anders, maar ik zing het net zo goed. Natuurlijk anders, maar ik zing het net zo goed. Of haalt hij zich daarmee naar beneden? Want ja, dan. Ja, je, je, hoe kan je durven? Dat is net zo als wanneer. Uh, uh, ja, en tennisser, want ik kom af ja, tennis, dat weet ik. dus stelt hij zich voor dat nou een Nederlandse verdienstelijke tennisser... speelt een hele goede partij... en dan dwingt hij de stadion nog even keken naar beelden van Sampras. Hoe die tennis. Dat is toch onverstandig. Waarom heeft hij dat gedaan? Uh, ik heb dat gedaan omdat ik uh, niet de illusie had... om dat op wat voor manier dan ook beter te zingen. Wel om het anders te zingen. Het blijft natuurlijk, hoe je het ook bekijkt... Uh, los van alles, een goede tekst met een, met een hele goede melodie. He, ik, uh, die Een zanger die kan swingen, jazz kan zingen, ook kan zingen. Ik heb uh, heel veel uh, liedjes waarvan ik later denk van... ja, natuurlijk uh, prefereer ik de, de, de versie van, van Brel maar deze vind ik op een bepaalde manier ook mooi. Yeah. He, zoals het nummer Jackie van uh, een van de uh, Walker Brothers wat absoluut geen bril is, maar wat wel heel mooi is. Ja, ja, ja, ja. ja. En ja, ik heb, ik, ik heb nooit gedacht van, ik bezondig me aan iets wat ik niet mag. Ja. Uh, omdat ik daar zelf veel te gevoelig voor ben. Uh, bijvoorbeeld het stuk Laat Me Niet Alleen wat ik uh, eigenlijk wilde laten horen van, van Brel zelf. Want Brel is mijn liefde voor muziek begonnen. Ja, ja. Eh, ik ja dat was... hebt hij ook meegenomen. Hè? Ja. Ik heb gehoord van de, van de regie dat, dat we dat hier hebben. Dat hij dat heeft meegenomen, laat me niet alleen. Ja, en was... zoals hij dat net uitsprak, laat me niet ja. alleen... Eh, zag ik het goed, hij had bijna tranen in de ogen. Het, ja. Het is waar, hè? Ja, het is het, uh, naar mijn idee het, het, het verreweg uh, mooiste liedje... wat er ooit geschreven is en gezongen is. Ja, zullen we naar luisteren? Uitstekend. Ja. Laat me niet alleen toe, vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen en die domme tijd vol van misverstand, dag. vergeet hem want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk. Vermoord, kom Dat is voorbij Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Lief Ik zoek voor jou In stof van de wegen De parelen van de regen De parelen van dauw. Ik zal heel mijn leven En lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde toont, waar de liefde loont, waar jon wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.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 en op oude grond ziet men vaag het graan... Heel wat hoger staan dan op werse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht. Daglicht mint de nacht, mijn nacht mint jouw wacht. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.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 te zeggen, Jacques Brel. Luisteraars, ik luister naar Nacht. Ik ben, ik ben geen kerkganger, eh, zeker niet meer. Eh, maar mijn moeder was diepgelovig en ik heb mijn moeder wel eens zien bidden. En eh, ik heb nu Rob de Nijs hier in de studio... ...zien luisteren naar Jacques Brel. En ik moet zeggen dat ik mijn moeder weer in gedachten had... Want zo diep verzonken in het luisteren, zoals hij was, zo kan alleen een diepgelovige in een gebed uh, verzonken worden. En hij heeft duizenden uitdrukkingen gehad. Na duizenden zal dat overdreven zijn, want daar neig ik naartoe. Maar wel tientallen, misschien wel honderd uitdrukkingen gehad. Uh, de uitdrukkingen die ik niet ken van kranten en ook niet van zijn boek, die heet Geautoriseerde Biografie. Boek over Rob de Nijs. Dat zijn allemaal geposeerde foto's. Ik haat ze benen. <lacht> Helaas, want dat is hij niet. Ik heb, maar hij heeft binnen... Binnen deze liedje... Als dat niet al bij binnenkomst was... Heeft hij alle vooroordelen... Die hij zelf over zichzelf oproept... Wat mij betreft, weggenomen. Wat een bijzondere man. Wat een gevoelige man. Uh, waarom al die geposeerde foto's... Als je zo bent als je bent? Ja, ik denk... Uh dat dat waarschijnlijk komt omdat ik als ik ben zoals ik ben... er geen fotograaf in de buurt is. Ja. Ja, het klinkt misschien uh, wel heel kort door de bocht, maar dat is wel... Maar ben je dan, ons, ben je dan onzeker soms? Ik ben onzeker. Ik, ik ben onzeker geboren en ik zal onzeker sterven. Maar uh, ik denk ook dat het te maken heeft met, met die hele, dat hele dubbele... Wat, ja, wat ik in ieder geval wel heb in, in dit uh, vreemde vak... Een vak waar je de ene kant uh, zingt en je ziel blootlegt voor een publiek... en de andere kant uh, uh, waar je ook uh, tussen aanhalingstekens uh, uh, geflatteerd of uh, ja, het, het publiek moet... Uh, uh, ja Charmeren. En, uh, dat hoort er allemaal bij. En uh, ik heb uh, die grens. die ben ik uh, veel te vaak. Uh, zonder dat ik dat wist. Uh, overgestoken en weer terug. Aha, en weer terug aha, aha. overgestoken. Want ik kan me niet voorstellen. dat, de, dat iemand die je op zou afrekenen. wat ik hier zag. en wat ik nou ook hoor trouwens, dank je daarvoor. Uh, dat je zo. Ik begin met een je te zeggen, sorry. Ik zeg, ja, begin ja. met u, maar. omdat je, je, je was me zo dichtbij. door hoe je was op dat moment. Weet je, ik heb. Uh, uh, ik heb Ramses, Shafi, die ik heel hoog heb... heb ik vaak uh, als vriend meegemaakt in bepaalde periode. En mm -hmm. ik heb hem heel echt gezien. En je, je was nou zo echt hier. En je bent, hopelijk, je blijft zo die hele uitzending... dat ik dacht, verdorie, wat is, wat is dat een grote man. En je, je bent natuurlijk een prachtige zanger, je hebt prachtige stem. Maar als ik dan zie alles, uh, uh, ook bij interviews... die foto's waar je aan meewerkt, dan denk ik waarom? Waar, ik dacht altijd dat hij veel, veel oppervlakkiger was. Van, van die, op basis van die foto's, weet je. Ja, ja. ja. Waar, waar we, dat, en dat, dat verbaast me. En dan ben ik zo dat ik het eerlijk zeg. En, ja, tuurlijk. Ja. Ik begrijp het ook wel. Ja. Uh, er is, uh, zeker als je zo lang bezig bent als ik... Uh, natuurlijk een heel... ja... Mensen kunnen, kunnen zich makkelijk vooroordelen uh, eigen maken. En ja, als je die niet op. In, zoals wij mm. tegenover elkaar uh, zitten. Rechtzet. ja. Uh, als ja. ze dat niet meemaken, ja, zullen ze ja. natuurlijk ook nooit. Geloven in Nee, ja. dat kan niet. Ja. Op een of andere manier. Ja. Tenzij je dus altijd begraafd wordt. Een soort van. Uh, uh, uh, Heremiet wordt en. Ja. en uh, ja. Nooit iemand ziet. En ja. dat, is, dat is. Ja, het, het, het vreemde, het tegenstrijdige. Ja. ja. Je, was als, je, ja, je, je, was, je bent natuurlijk nog een mooie man, want je bent, nou, je bent 65. 65 ja. Dus je, voor 65 zie je dat hij. Voor 65 gaat er goed uit. Maar, maar je was ongelooflijk mooie, mooie jongen, hè? je kon echt niet klagen. Hè? Uh, nee, nee. Nee. nee, hoewel ik uh, dat zelf gek genoeg in die tijd uh, niet zo doorhad. Maar nu ik naar mijn zoon kijk, die inmiddels 25 is en die heel veel op mij lijkt ik denk van, god, wat heb ik een mooie zoon. Ja, ja maar je hebt meer kinderen, hè? Je hebt hoe... Ik heb twee kinderen. Twee ja. kinderen. De een heet uh, uh, ro Robert, Roberts, net zoals jij. Ja. En de andere is... Yoshi. Yoshi. Ja. En één was autistisch. Welke is autistisch? Yoshi. Yoshi is autistisch, ja. ja. En, uh, nou ja, goed. En uh, wat is over die Yoshi te zeggen? Is, is die ook mooi? Of, uh, Yoshi is prachtig. Yoshi is prachtig. Eh... Uh, uh, maar Yoshi is, is anders. Uh, en daardoor kan je hem ook niet vergelijken met... Uh, Robert? Met Robert. Want, uh, Yoshi is... Ja, Yoshi is Yoshi is Yoshi. Maar wat, wat, is, wat, is, wat is precies autistisch? Want je hebt dat aan, ja. aan het lijve ondervonden. Wat, wat betekent dat voor buitenwereld? Hoe, wat, wat, hoe do, doet zo'n kind? Uh, ik, ik persoonlijk ben van mening dat Yoshi misschien helemaal niet zo autistisch is... als iedereen uh, roept... Uh, om te beginnen is natuurlijk... het autisme is een soort verzamelnaam. Uh, gooi maar alles heb, uh, bij elkaar, Asperger. Uh, uh, noem ze allemaal maar op. En ja. het, ze noemen, mensen noemen het altijd autistisch. Maar ik heb altijd het idee, als ik zie hoe dicht uh, Yoshi bij, bij kan komen... Uh, wat, wat heel uh, niet-autistisch is... Dus over, over autistische mensen wordt gezegd, of kinderen, dat ze niet... Uh, dat ze kunnen niet maken. knuffelig zijn, ah. dat, ze, dat ze hun eigen wereld uh, scheppen. Dat is weer wel zo. Hij heeft heel veel obsessies. En uh, dat is ook eigenlijk heel triest... omdat het heel moeilijk is om daarmee om te gaan, vooral voor hemzelf. Um, maar aan de andere kant uh, kan hij ook heel erg dichtbij komen. Zou je daar een voorbeeld van kunnen komen? Wanneer was je. Wanneer heb je. Zeg maar, is er een moment te noemen. Wanneer je, heb je je heel dicht bij hem gevoeld? Nou, het dichtstbij was ik. Uh, was ik uh, toen hij nog heel jong was. Omdat hij. Uh, ja, toch een, een enorm knuffelig babytje was. En. Ja. Uh, hij sprak nog geen woord, maar was absoluut. Uh, ja, hij zocht de warmte op. Ja, en dat ik, heeft hij ik, nog steeds af en toe Alleen... in, in die autobiografie, sorry dat ik je onderbreek, is er ja. ook een prachtige foto volgens mij. Jij met hem op de boot, is dat hij? Of is dat Ronald? Ja, dat, nee, dat is hij. Dat is hij. Dat is ja. hij. Ik, ik zoek dat op. Oh, daar, dan ligt daar, hij op mij. Daar, ja, ja dat, daar dus hebben natuurlijk de, de, de luisteraars niks aan. Maar nee. het is. En, en toch, ik wil dat nou wel zien. Omdat. Ik heb dat snel doorgebladerd en nou ja, nou vind ik het niet. Ik, nou vind ik hier wel zo'n foto, dat die overal tatoeages... en <laughs> bij een boom, wat een erg man ben je soms ook, hè? Wacht even, uh, ja, nou heb ik hem niet. Maar, je hebt die foto voor je in je verbeelding. Ja, helemaal. Zou je die willen beschrijven, hoe ziet die eruit? Uh, die? Ik lig in de zon, met hier, mijn Hier licht. is die, hier is die. En hij ligt met zijn, met zijn hoofdje... Tussen mijn kin en, en mijn borst. En ja, ik, ik zal ook het moment zelf nooit vergeten. Het is uh, zo'n intiem moment. Dat ik daarom ook wilde dat het... Ik had gelukkig die foto. Dat het, het, gelukkig was het toen iemand in de buurt. Ja, ja, ja uh, dank ja, je wel. Ja, die... Hij is hier zo echt... Dank je dat, wel dat je dat in verba verband brengt. Want je zegt, gelukkig was op dat moment dat ik echt was... en echt met mijn kind was toevlacht iemand in de buurt. Dat is een Ja, maar foto's. bij de meeste momenten wil je toch ook geen fotografen hebben? Ba natuurlijk, ja. Eh? ja natuurlijk. En, en hij was toen kunnen vlaggen. En op een gegeven moment, uh, hou dat dan op? Hij is dat opgehouden? Uh, er kwamen steeds meer momenten dat, uh, dat wij vonden dat hij... Uh, Jij en Belinda? Blinde en ik uh, uh, zeiden van ja, dit is niet, niet zoals Robert was. Want Robert is de oudste, dus we, ja. we kenden hem als baby. En, en wisten hoe hij zich ontwikkelde. En toen zijn we toch maar uh, gaan vragen... Uh, eerst aan de arts van... hoe komt het dat hij nog niet praat? Uh, hoe komt het dat hij altijd maar rondjes... Uh, draait om zichzelf? Hoe komt het dat hij met zijn hoofd tegen de achterkant van het bed slaat... Uh, voor hij gaat slapen? En toen kwam hij met... Ja, dat, gaat, dat lijkt toch wel heel erg op uh, een vorm van uh, autisme. In ieder geval een autisme-verwant-syndroom. Uh, ja. En dat was wel even schrikken, natuurlijk. Ja. En, maar we hebben ook meteen gezegd... Oké, okay, nou, dat is hij dus. En... Nee. Maar dan, je zegt, hij kan heel dichtbij komen. Dus wanneer komt die... Ook als hij is inmiddels 22. 22, hè? 20, en ja. wanneer is zeg maar laatste uh, contact die qua innigheid uh, kan... Heel kort geleden. Ja, uh, ja. Uh, qua innigheid kan concurreren zeg maar, met die foto uh, uh, van Dat hem. denk ik niet meer dat gebeurt. Dat, zo ver kom nee, ik niet. Nee, jammer genoeg niet. Nee. Nee. Nee. Uh, Zou je dat, moment, dat intieme moment van de laatste tijd... van kort geleden kunnen beschrijven? Ja, uh, alleen is het wel zo dat... Uh, in plaats van de, uh, in die tijd dat hij helemaal ja, zich liet knuffelen, uh, moet je nu echt naar hem toestappen... en, uh, en vragen van, uh, ik wil nou eens een keer een hele geweldige kus van je. En die geeft hij dan ook. En, maar het is niet meer zoals vroeger. Ja. Het is, hij is met andere dingen bezig, dat blijkt steeds maar weer. Hij heeft dus die eigen wereld, zeg ja. Ja. ja, ja. En... en... En, en wat, wat kan dat voor zijn wereld zijn? Sorry, ik maak daar een beetje nou uitzending over autisme. Maar ik ja. vind dat wel zo nuttig. Omdat, kijk, als daar komt iemand, een expert over weet praten. Ja, jij praten er anders over. Precies, ook. dan is het zo. Uh, ik, ik vind dat uh, voor jou is dat, uh, komt dat onverwacht, voor mij ook. Maar ik denk, ik wil het nou weten. En luisteraars ja. ook. Hoe, hoe, wat betekent dat, die eigen wereld? Het betekent ik... bijvoorbeeld dat die uh, bepaalde fantasieën heeft die hij werkelijkheid wil laten maken. Uh, Kosten wat kost vaak. Zoals? Uh, bijvoorbeeld, hij heeft, hij, heeft, hij heeft heel veel... Um, is een, oh, oh, toen hij heel jong was, hè, een, een, zo jong als die mooie foto... Hoe zijn ze dat? Twee, drie jaar hier? Twee, drie jaar? Ja, twee, tweeënhalf. Uh, toen zijn ze gaan onderzoeken... Uh, of alles klopte. Of, en daar hoorde dus ook bijvoorbeeld bij... Een, uh, uh, de, de, de stofwisseling tussen de hersens. Uh, hè, dat gaat via het, het, het, het, het, het ruggenmerg. En hij heeft toen een, uh, een ruggenprik gekregen. En toen hij dat gehad had, uh, toen kon hij niet meer naar de wc. Toen uh, werd het steeds moeilijker voor hem om uh, zo'n ontlasting ja. uh, kwijt te raken. Ja. Uh, ik, ik zie onszelf ook nog... Uh, uh, het enige wanneer hij zich ontspande bijvoorbeeld... dat was wanneer hij lachte. Dus wij zaten dan soms met vijf, zes mensen... en Jos als op een soort troon op, op de wc... Ja. en om allemaal, allemaal moppen te vertellen... net zolang tot hij dus Aha. ging lachen... en die uiteindelijk... Ja. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat waren soms boomstammen, omdat hij dat soms 14 dagen lang ophield. En dat ja. was zo vreselijk om te zien hoeveel Die... pijn hij daaraan had. En uh, wat hij nu heeft, is, is aan overgehouden, heeft, heeft hij dat, uh, is dat hij van andere mensen... het liefst van meisjes, toch ook wel, als ze naar het toilet geweest zijn... Uh, wil zien, ik bedoel, dat doet hij verder niks, maar hij wil dan zien hoe een ontlasting is. En dat is iets wat nog steeds een, een, een obsessie van hem is. En dat is heel erg moeilijk. Ja, wat, ik, wat ik dus uh, zo fantastisch vind... Uh, zeg maar van iemand uh, die zo met, uh, met verpakking bezig is, zoals jij. Want als je mm -hmm. een show maakt, dan is er inhoud, maar er is ook een heleboel ja. glitter omheen. En ja. verpakking. En ik zie je hier in je boek, maar ook in de kranten vroeger op de motor. En dan is die motor helemaal gepoetst. En je bent aangekleed <laughs> tot in de puntjes. En, ja. Ik hield en, altijd van het decorum doorheen ook. Dus aan ja, de andere kant. Ja, ja, En dat jij dan dit vertelt. Dat het dat dat niet iets is... dat je zegt, nou, dat, is, dat hoort bij, bij, bij Yoshi... en dat, ja, dat hoef ik toch hier niet te vertellen. Dus dat je dat wel rustig vertelt, dat vind ik ja. geweldig. Ik denk ook dat een heleboel mensen... als ik dit vertel, ik zeg, dat ook kennen. Ja. Het is natuurlijk een onderwerp wat je niet graag aansnijdt. Ja. Uh, maar voor Yoshi zo belangrijk geweest dat ik... Ja, toch, dat het een van de dingen is die enorm in de weg zitten. Hmm. Uh, nu op dit moment ook. Hmm. Om een iets normaler leven te gaan leiden. Ja. Uh, heeft hij jou... Heeft hij jou... Die ervaring met je zoon, met Josje, ik sla nu Robert over. Ja. Heeft hij jou geholpen in, bij het interpreteren van, van liedjes? Heeft oh, die, zeker, ja. Ben je door hem waarachtiger geworden? Ja, ja, ook andere dingen, maar zeker door Jos. Hm. Uh, wat ik merk, het, het cliché van ouder worden en meer bagage krijgen... ja, dat, dat merk ik heel sterk. En daardoor uh, ben ik ook beter geworden in, in mijn artiest zijn. In mijn uh, ja, uitvoerder zijn van, ja. van dingen. Ja. En ik denk... Uh, maar jij zei net heel snel van, we slaan Robert even open. Maar Robert heeft het hier natuurlijk ook heel erg moeilijk mee gehad. Want die sloegen we ook letterlijk soms over. Omdat ja. we van, ja, jij, bent, jij bent gezond en uh, hè, ja. jij komt wel goed terecht. Terwijl ik persoonlijk denk dat hij wel degelijk enorm geleden heeft... in het feit dat Yoshi uh, de minder, de minder uh, gezonde was... maar wel veel en veel meer aandacht kreeg altijd... Ja. En waardoor uh, Robert ook in zijn schulp ging kruipen. Dat ja. is gelukkig ook allemaal weer uh, zich ten goede aan het keren. Ja, wat doet maar, Robert nou? Hoe oud is hij? Uh, Robert is 25. En wat doet en, hij? Uh, hij? Hij wil van alles. Maar voorlopig uh, heeft hij een vriendin en uh, gaat hij met vakantie. en uh, Heeft hij heel veel uh, ja, idealen. Uh, hij wil graag uh, gaan filmen. Uh, hij wil graag toneel gaan spelen. Hoewel dat is... Uh, hij wil graag gaan zingen, zoals zijn vader. En ja, hij wil een heleboel dingen graag. Maar hij weet het nog niet. Ja. En, Ik, um, en als hij met, moet het toch zelf uitzoeken. Ja, als hij met vakantie gaat, wie betaalt dat? Uh, sociale zaken of jij? <laughs> <laughs> uh, dit is het eerste jaar dat hij het zelf betaalt. Ja? Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> nee, maar hij is, het is een harde werker geworden inmiddels. Hij heeft uh, gewoon een job in Utrecht en uh, dat doet hij goed. Uh, maar hij wil wel weer gaan studeren. Hij wil wel uh, bijvoorbeeld de filmscholen in Amsterdam, et cetera. Hij wil, hij wil een heleboel. En hij heeft volgens mij ook wel heel veel talent. Maar het is natuurlijk heel erg moeilijk. om een kind van, van iemand te zijn die al zo lang. Uh, uh, bekend is. En succesvol. Ja. En, en, en succesvol, ja. en succesvol ja. is. Ja. Ja. Dan denk je toch al gauw... oh, maar dat wil ik ook. Ja. <laughs> Het mooiste was toen... toen hij nog een jaar of 15, 16 was... Uh, toen vroeg je op een gegeven moment van... ja ik wil eigenlijk wel een bandje gaan uh, beginnen. Hij zegt, wat verdien je eigenlijk... Uh, uh, op zo'n avond zingen? Nou, ik vertelde hem dat. Hij zegt... Zeg, shit dan kan je vier scooters verkopen. Ja, ja. En toen wilde hij ineens uh, toch ook wel heel erg graag uh, datzelfde, datzelfde gaan doen. Maar dat is misschien toch wel een beetje verkeerde begin, nee? Want, ja. Of was dat ook het eerste wat je afvroeg toen je begon met bentje? Want je, je had ook... Nee, je nee, nee, nee, nee, nou, dat was niet het eerste. Wat was het eerste wat je afvroeg als, als, als jongen? Van, hoe oud was je toen, toen je bentje Lords heette dat of zoiets? Hè? Nou, daarvoor heb ik nog een bentje gehad, toen, uh, toen zat ik op de cabaretschool. Dat ja. is de voorganger van de Academie voor Kleinkunst. Kleinkunst. En uh, toen, ja, toen deed ik van allerlei... Dat was een avondschool en die moest ik zelf betalen van mijn ouders. Ja. Dus ja, ik heb van allerlei baantjes gehad. Uh, verzekeringskantoren. Uh, ik heb bij de, bij de bierbrouwerij uh, gewerkt. Uh, ik, ik heb uh, bij een pottenbakkerij gewerkt. Voor weinig geld, maar het was voldoende om... Uh, om mijn studie hier te betalen. Dus ik had, uh, ja... I bij... learned it the hard way. Dat, ja. dat wel. En dat heeft hij natuurlijk niet gehad. Ik bedoel, dat kan, je, kan ik mezelf natuurlijk uh, gaan verwijten. Maar dat heeft weinig zin, want dat is allemaal gebeurd. Ja. Je, uh, je kan je gaan verwijten dat je. Dat je het hebt, toch te makkelijk ja, heb, ja, hebt ja, gemaakt. Maar. Ja, ja. maar ja, verwennen is ook leuk. Tenminste, dat heb ik altijd erg leuk gevonden. <lacht> de doodjes geven. Ja ja. ja, ja. Ik weet nog dat ik uh, ooit heb. Uh, geïnterviewd en grote Indiase tennisser, Vitas Witt Armitras. Mm -hmm. En, uh, nou ja, over tennis natuurlijk, want dat was een, voor een sportblad. Ja. En uh, toen, laatste vraag zei ik, maak je je ook ergens zorgen over? Want ja, le leven lachte hem toe. Hij, ja. hij was succesvol in zijn werk, hij was ook nog daarnaast, had hij een heleboel talenten, veel maatschappijen, zijn broer uit een filmmaatschappij Nou uh, maak je zich ook ergens zorgen over. En hij zei, nou, ik maak me grote zorgen over... hoe ik aan mijn kinderen kan uitleggen... dat wij een tennisbaan hebben, zwembad, televisie... en dan noemde die allemaal van dingen op... en dat hij eigenlijk niet naar die televisie moet kijken... niet zomaar in die zwembad springen... en dat hij eigenlijk beter moet tegen de muur gaan tennissen, dan op die baan. Het is heel moeilijk, want wij hmm, hebben dat is... allemaal. Maar het zal hem niet helpen om nummer één te worden. Nee. En nou ja, dat is inderdaad voor vele ouders, denk ik, een, een Absoluut, was, ja. was en is nog steeds. Uh, hmm. Alleen, ja, hij heeft toch wel een, een, een, uh, een switch gemaakt... waarvan ik denk van, hé... Hey, hij kan hard werken. Hij uh, neemt niet alles meer voor granted. Van uh, mijn vader, uh, hè, zoals Jos nog steeds was, et maar, maar als, uh, hoezo geld? Dan ga je toch even naar de bank. Zo so simpel. Zoals Josje denkt daar ja. zo over. Ja. Maar, maar Robert dacht daar hoewel hij niet autistisch in, in was begin, ook een beetje. Misschien wist hij het wel, maar ja. hij, hij vond het makkelijker om op die manier te denken. Ja. Uh, maar ja, wat heeft het voor zin? Nu, ik. ik wat is met je hand? Je hebt, uh, je hebt iets met je hand? Ja, je, ik heb mijn duim gebroken. Dit is de uh, laatste fase overigens. Ik ben gisteren uh, ochtend, uh, zijn de pennen eruit gehaald, uh, operationeel. En, en hoe komt dat? Wat, hoe... Gevallen op mijn duim, heel stom. Ik ben een brekenbeen. Ik, uh, ik breek van alles altijd. Uh, hooguit twee jaar zit er uh, tussen het volgende, wat er gebeurt. Ja. Dus ik moet, ik moet ook wat voorzichtig ja, zijn. Je hebt niet, niet gevochten met iemand. Nee, nee, nee, ja. nee, ik vecht nooit. Nou, ik heb hier in, de, in je autobiografie. Die je oh, daar staat een zelf, foto. Daar staat een foto. Met, dat, bij Willem Duis heb je ooit gebokst. Klopt dat? Ja, Zou je, dat je daar iets over willen zeggen? Dat was onzin. Ja, wat was dat? Met John Lyon was dat. Ja. Omdat jullie waren toen twee sterren, hè? Ja. Jij hebt Dit is overigens Bob Bauer. Oh, nee, die stond hier tegenover me. Die zie je hier niet. Bob Bauer was de directeur van mijn, uh, van mijn School. Ja. Uh, uh, Johnny Lyon heeft toen Sofietje gemaakt. Ja. En jij hebt gemaakt iets... Dat weet ik niet hoe dat heette, maar ik Het ritme weet, van de regen. Ja, hoe, zou, je, zou je alleen de woorden kunnen memoreren? Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Het ritme van de eenzaamheid... Die regen zegt, we waren zo gelukkig samen, maar nu is dat verleden tijd. Ja, heel simpel. Ja, dat is. Al, maar dat is dingen die zo simpel zijn. Dat was mijn zijn. eerste hit. Zo'n enorme uh, zegging. Heb, zou je die. Zou, uh, weet je die Sofietje ook nog? Heb je die voor jezelf ook gezien? Uh, ja, ik. Uh, van Johnny Lyme, want die ja. is een goede vriend van je, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ik Zien heb het pas alleen nog gezien. En hij is ook journalist uh, inmiddels geworden, of van ja. al een hele tijd al. Uh, het, het, het gekke is dat... Hoe, zo... hoe, hoe was die Sofietje even voor de mensen die dat... Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje... Op een Amsterdamsterras. terras. Zij was Hollands als het gras... Enzovoort. Fantastisch. prachtig, ja. Ook zo'n simpele, ja. ja, uh, simpele, uh, simpele melodie. En ik als nieuwkomer hierin in Nederland. Ik genoot van deze simpele melodieën, ook omdat die teksten, die bereikten me dus. Hè? Ja. Die, die andere teksten die, die, die waren vaak De te gecompliceerd. <laughs> die waren te gecompliceerd voor me. En wat waren jouw... Uh, uh, uh, dan had je nog wat echte hits gescoord. Wat was dat dan? Uh, mijn eerste echte uh, hit daarna. Dat is uh, uh, nadat uh, ik uh, Leonard Nijg leerde kennen, beter leerde kennen. Uh, even denken hoor, dat was in 1973 denk ik. Dus een decennium later. Um, Ursula, Jan Klaassen was eigenlijk de allereerste. En... Jan Klaassen was trompetter. Dat was een, uh, een, een stuk wat, uh, wat Leonard samen Boudewijn voor mij ah, geplaatst Hoe was dat? Je hoeft dat niet als je. Ik wil je niet uh, weten Jan Klaassen te... was trompetter in het ja. leger van de prins. Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel. En dat kan iedereen in Nederland? Iedereen ja, vooral, ja, kinderen ook. Het was een, een stuk wat kinderen enorm aansprak. Uh, Ten meer ook omdat ik op datzelfde moment in een kinderprogramma speelde. Op tv, Hamelen. Aha. En op de een of andere manier dachten mensen uh, dat dat iets met elkaar te maken had. Maar, dat kwam alleen maar heel, wat, wat, een van die leuke dingen die het leven uh, met je doet en met, met, met het lot, uh, dat kwam bij elkaar. Ja, ja. En, en, dan, en uh, vol, dan, nog een... Palle Baba is natuurlijk een hele grote heer, de zomer. Hoe, hoe, ik weet het, dat weet ja. ik allemaal niet meer, sorry. Uh, je schaamt de straten af en volgt de dieven spoor, met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Ja, ja, ja. En dat was een prachtig liedje, vond ik altijd, omdat het de hypocrisie uh, van de kerk aan de kaak stelde. Ah. En uh, ja, dat zei mij heel veel. Ik ben zelf altijd uh, heel gelovig geweest. En mijn grote idool is altijd Christus geweest. Uh, misschien net zoals jouw moeder. Ja. Uh, ik bid nog steeds heel vaak. Ik vind dat heel belangrijk. Dat is heel belangrijk voor mezelf. En, uh... Maar je vindt kerk hypocriet? De kerk, ja, ja. En, en alles wat, er, wat de, er omheen zit. Dus je bent heel erg gelovig, maar je hebt eigenlijk in, in, in de Ik heb verder met, met, met, met, met, met kerk uh, wil je niks gemaakt. En, en, en, uh, ik vind rituel sommige rituelen heel mooi. Ja. Uh, maar het is niet zo dat ik daar uh, persoonlijk uh, uh, ontroerd door word. Of zo. Ik, heb, ik word alleen maar ontroerd door het bidden en uh, het, uh, de dialoog die ik uh, in mijn hoofd met Christus heb. Ja. En waar ik, waar ik een heleboel in kwijt kan, waar ik, waar ik mijn dag mee kan doornemen. Ja. Heel... Wat, wat zegt Christus over jouw liefdesleven? Want je hebt natuurlijk toch. Uh, ik ga dat ja. wel eens uit de weg met Christus. Ja, ja. want je bent. Je ben, uh... Dat wil zeggen, ik snip het soms heel voorzichtig aan. Ja, en, en, en, en wat zeg je dan? Denk ik van, ja, uh, Sorry, sorry, maar ik kon niet anders. Ja. Nee, dat, is, dat zijn natuurlijk al die. Ja. Ik denk dat u het goed vindt. Ja. Ik denk dat u het goed vindt. Ja. Uh, ik moet trouwens zeggen dat uh, jouw uh, gewezen vrouw, Belinda, Belinda. Meldeek. Bij je uh, chansons uh, prachtige teksten heeft geschreven, moet ik zeggen. Dat heb ik eigenlijk, ja, dat is alweer, uh, geef ik een vooroordeel toe, ik heb dat niet in haar gezocht. Ik dacht, uh, dat, dat is een... Oh, zij heeft, zij heeft ook in het verleden zulke mooie dingen geschreven. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is het jammer, als er eenmaal dat voordeel is, dan ben je ook minder geneigd om, om te gaan zeggen... nou, ik ga die, ik ga die, die of die platens van, van Denijs opzetten. Ja. Dat is heel jammer. Maar ik ben uh, ik denk, nou, ik, heb, ik krijg toch wat rustiger na mijn 65e. Dus ik ga daar eens aan werken om dat, om dat voor te zitten. Voor La, laten, we, laten we iets uh, laten horen waar je, wat jij zelf het mooiste vindt... van, van je CD-chansons. Wat, wat, wat uh, het allermooiste zeggen? vind ik Schrijf Me Niets. Maar het meest bijzondere vind ik De Stier. Zullen we daarna luisteren? Ja, dat is goed. En daar heeft de vertaling gedaan... Belinda. Belinda, oké. Okay. Het moment dat ik hier wacht in deze donkere gang Is er gejubel en gelach aan de andere kant Opeens opent de poort, ik ren naar de felle zon En het licht doorboort de massa's mensen rondom Gezicht van de vijand om me heen Maar de muren zijn allemaal dicht In deze ring van steen Er staat een danser op het zand Als een twarrelend blad Ach, ik smijt hem aan de kant Wie, oh wie, wie doet me wat Is deze wereld heerlijk? Is deze wereld eerlijk? Is deze wereld laat me teruggaan naar je heuvels in de zon. Ik zal die wapperende lap verslaan, die waait tussen ons. Wacht maar tot ik hem verscheurd heb, vernederd en vertrapt. O de torero's vrouw slaapt als een os vannacht. Deze Is deze wereld heerlijk? Is deze wereld heerlijk? Mag ik even om iets vragen? Als dit, als dit uh, mag weg... En uh, nou uh, eventjes uh, nog een liedje... Uh, met Julien Clare, die, uh, die de Nijs heeft gemaakt. Want mensen uh, gaan dit kopen en gaan naar luisteren, weet je. Want anders ja. verwennen we ze te veel. Dat is waar. We moeten ze laten proeven. Want ik vind uh, dat heel belangrijk dat ook Jan Rot... Uh, uh, mag laten zien hoe goed hij kan Oud-Frans vertalen. Hoe speels. Ja. En uh, vertel iets over die opname. Want uh, Julien Clare was toen in, in Carré... Uh, Julien uh, Claire, die heb ik uh, niet in Carré gezien. Ik heb, uh, doordat mijn uh, maatschappij uh, banden met hem heeft... Uh, hebben ze aan hem voorgelegd... Uh, zou jij, toen wij eenmaal de, de, het concept van deze plaat hadden... zou jij mee willen doen? En hij, hij kende mij uiteraard niet... Maar ze hebben hem kennelijk uh, zoveel uh, veer in mijn kont gestoken, in mijn kont, verzoekt, ja. dat hij dacht: van nou, dat moet wel. Daar, wat zijn. daar gaat hij, samen met jou. Is een melodie voor ons. vert mero en van melange Dan ton pays elle te revient parfois pas ja Comme ça. Oh. le De volle toeloos was zo. Met wind van hier. In volge werd Leef je op het podium? Dat vragen altijd de reporters aan de fietsers als ze aankomen. Het ging er door je heen. Het ging door je heen. Maar ik, het is een belachelijke vraag. Je mag dat nooit vragen, denk ik, na het optreden. Uh, want dan is diegene nog in trans. Ja. Maar nou hoor je zelf zingen uh, en met Julian en Claire, het is voor je belangrijk ongetwijfeld, dan kan je nou misschien in alle rust over vertellen. Wat gaat u helemaal op het podium? Maar je leeft voor dat zingen ja, uh, yeah. um... <tied> het mooiste is om uh, op een podium te staan en met een hele goede band die ik heb en dan merken dat de angst weg is, dat je alleen nog maar de muziek hebt. <tied> Zij die uitwendig kunsten op hun niet. Maar gaan ze zijn van hier, de mensen hier. Als een melodie. Komt dat melodie? Julien Claire en Rob de Nijs. In de studio Rob de Nijs en ik. Julien Claire is weer terug naar Parijs. Ja. <laughs> en jij had dat over... het podium. En dan is alles weg. De angst is weg. En dan blijft alleen het muziek. Wat voor angst is weg? De angst om... Uh, niet te voldoen aan je eigen... Uh, criteria. Zo moet het zijn. Ik... Ik wil, als ik optreed, of dat nou voor dertig mensen is... of voor, wat ook bijvoorbeeld bij Vrienden van Amstel voor tienduizend is... ik wil altijd, tenminste dat is mijn streven, het lukt niet altijd... Uh, mensen met mijn muziek echt aanraken. Niet zozeer over het een leuk liedje en tralalala... La la, maar echt dat je aan ook de ogen ziet en aan de gezichten ziet... hé, hey, ik zit nu dichterbij dan ik ooit bij die vrouw of man... terwijl ik ze niet ken... Uh, normaal gesproken zou kunnen komen. En uh, dat is, de angst om dat niet te bereiken is, is soms heel groot. Mm -hmm. Omdat ik... Uh, uh, ja, het is minder geworden, gelukkig. Ik zei het al. Maar die angst is ook zelfs een beetje uh, bijna een doodsangst geweest. Uh, Hoe bedoel je de doodsangst? dat doodsangst? Dat ik... Als ik opstond en ik dacht aan het concert... wat ik diezelfde avond moest gaan doen, dat ik... Uh, uh, ze, tegen mezelf zei: van, ja, ik, ik doe het niet. Ik, uh, ik ben wel gek, ik uh, kan het niet, ik kan het niet meer. Waarom zou ik het kunnen? Huh? En elke keer, ik heb ook soms echt dingen afgezegd... omdat ik uh, zo... Uh, ja, eigenlijk gedeprimeerd daardoor was, door die, door die gedachten... dat ik, uh, dat ik zei, ja, uh, ik, ik, ik kan het niet, ik doe het niet vanavond... Of op, tot op het laatste moment aarzelde. Maar, maar wat, wat, wat is dat apart? Want eigenlijk klinkt dat alsof je door de pijn heen moet... om gelukkig te kunnen zijn. Dat is ook zo, ja. En vaak ging ik erheen eh, en dan eh, zei mijn vriendin... Eh, Henriette. Trouw, Henriette. Henriette? Henriette, ja. Um, het komt wel goed. Ik weet zeker dat het goed komt. Nou, en dan ging ik erheen... En dan belde ik er op de terugweg en dan ging het ook fantastisch. Ik zei, nou, het is ongelooflijk goed geweest. En, en op dat moment realiseerde ik me ook... waarom maak ik me in godsnaam elke keer zo bezorgd? En ben ik zo angstig, terwijl het elke keer eigenlijk heel goed gaat? En hoe angstiger ik ben... Hè, want dat, dat, dat is een heel vreemd mechanisme in, in ons vak. Als je echt erop gaat van, nou, dat doe ik even... dan wordt het dus echt helemaal niks... En uh, juist als je er tegenop ziet, ik moet een berg beklimmen... en kan ik het deze keer wel... dat geeft je zoveel kracht, dat het waarschijnlijk daardoor ook... Uh, dat, je, dat je dus door barrières heen gaat. Ja. Dit is, dus, ik heb het zelf nooit helemaal begrepen, moet ik je zeggen. Maar zo ongeveer werkte, denk ik. Die hebben even het thema vrouwen aangeraakt. Ja. Uh. Hoe beleef je geluk met vrouwen? Gaat het ook met pijn gepaard? Nou, het begint meestal. Uh, met euforie. Uh, maar de pijn komt uh, vaak heel snel daarna. Omdat, uh, omdat ik. Uh, niet iemand ben uh, althans, als ik terugkijk van één lange, grote, gelukkige relatie in mijn leven. Ik word heel snel verliefd. I Iets minder gelukkig nu. Ook voor Henriette. Ja, ja. <laughs> maar... Uh, ik heb altijd... Uh, ik ben, ben nooit aan een relatie begonnen... met het idee van dit gaat stuk. Ik ben altijd heb ik de gedachte gehad... van nou heb ik de waarde gevonden. En ik doe mijn uiterste best daarvoor. Omdat... totdat ik na een aantal jaren... Uh, toch weer uh, verliefd werd op iemand anders. Soms zo erg dat, dat mijn huwelijk uh, daardoor in gevaar kwam. Soms ook een, een fling, echt een... een uh, ja, dat je denkt, nou, het is een paar dagen en dan kom je weer tot bezinning. Maar ik heb altijd wel... Ja, vrouwen zijn altijd wat dat betreft toch wel heel belangrijk geweest voor mij. Ook als, als man. Niet zozeer dat ik een... Uh, want ik voel me ook geen Don Juan. Uh, heel veel mensen denk ik dat ik, denken dat ik van de ene naar de andere gewipt ben altijd. Dat is niet waar. Maar, ik heb een paar maar, grote liefdes gehad in mijn leven en echt niet zoveel. Maar zoek, zoek je dan bij die vrouw... dat ze jou de zekerheid omtrent jou geeft die je misschien zelf mist? Dat ze jou... Misschien wel, het is ook, maar het is, ook, het is toch ook heel... Bazaal, de opwinding en, de, en het verliefd zijn. Wat, uh, wat ik een, een, een status vind van de mens die, uh, die door bijna niets is te over, overtreffen. Ik, vind, ik, ik heb altijd enorm genoten van het verliefd zijn. En aan de andere kant ook het beschouwt als een soort uh, bijna een soort ziekte. Om, omdat je dan eigenlijk in het moment leeft? Hè? Ja, ik, uh, ik heb heel sterk uh, de behoefte gehad altijd om vandaag en nu... Uh, in mijn vak anders, dan keek ik meer naar morgen en overmorgen. Maar het leven zelf deed ik altijd wel. Nu is het. Vannacht en nu was het prachtig. Uh, ik hoop ook voor luisteraars. Ik heb, ze, uh, ik heb jullie dus. Ik zeg ze omdat even heb ik ze vergeten, begrijp je? Luisteraars, ik heb jullie vergeten, maar dat, uh, dat is verdienste van onze gast, Rob de Nijs. Uh, ik ga thuis nogmaals luisteren naar zijn cd en niet naar het laatste liedje... Nee. wanneer hij Jacques Brel zingt... Nuttelozen van de nacht... Die, die ga ik beschadigen... zodat ik het nooit meer kan Wat horen. Gaat die, Want, die, die, die, die. <laughs> die ga ik niet luisteren. Maar al die anderen die ga ik luisteren... opnieuw en opnieuw. En ik ben blij dat ik alle mijn vooroordelen... over hem heb bijgesteld. En ik schaam me... over alle vooroordelen die ik heb. En ik, uh, tegen alles en iedereen... in het leven. En ik hoop dat ik sterf een keertje zonder vooroordeel. Als dat mogelijk zo, zou zijn, dan was dat een geslaagd leven. Dank je wel, Rob de Nijs. Wat ons betreft, blijf luisteren, blijf je verbazend samen met ons. U hoorde Martin Schiemek in gesprek met Rob de Nijs in 's Nachts. Een bijdrage van de RVU, opgegaan in NTR tegenwoordig... eerder uitgezonden in 2008. Redactie Trudy van Eck, eindredactie en regie Gijs Groenteman. Rob de Nijs werd in december 2012 70 jaar... en ter gelegenheid daarvan is er morgenmiddag, dus zondag 13 januari... in Carré een concert. Daar is hij zelf natuurlijk bij. En er zijn gasten van divers plumage. Henk Hofstede, Spinvis, het Hamelenkor... Het is een walk down memory lane. Jan Sibelink en Jan Rot. Kortom, de moeite van het overwegen meer dan waard. En ik heb het even gecheckt. Moet je dan diep in de buidel tasten? Voor zover ik heb kunnen zien is het vanaf 30 euro. Maar er waren niet meer zoveel plaatsen meer. Martin Schimek zelf die gaat begin maart ook weer de theater zien. Hij gaat dan verder met zijn tournee van de voorstelling Cartoonist. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. En terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina. facebook.com slash woord.nl. Of via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. Um, podcasten, ja, dat schijnt ook te kunnen via vpronl slash podcast. Nou, Dat is wel heel veel inhoudelijke uh, en huishoudelijke informatie op dit moment. Het is uh, bijna een half minuut voor vier. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal en daarna gaan we verder. In het volgende uur Piet Vroon in het goede gezelschap van Wim Noordhoek en Arend Jan Heerma van Vos. Tot zo.